5 uur Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Op het Tahrirplein in Cairo is de nacht redelijk rustig verlopen. Na het massale protest van gisteren bleven nog duizenden demonstranten op het plein achter om daar de nacht door te brengen. Er waren korte tijd schoten te horen. Waarschijnlijk waren dat waarschuwingsschoten van het leger om aanhangers van president Mubarak weg te houden bij tegenstanders van de regering. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben gisteren opgeroepen tot snelle hervormingen in Egypte. President Obama benadrukte nog eens dat die nu moeten beginnen. Hij riep president Mubarak op om de juiste beslissing te nemen. Leiders van de Europese Unie riepen in een gezamenlijke verklaring op... tot de vorming van een brede overgangsregering. Op het partijcongres van GroenLinks zullen 1500 leden zich vandaag uitspreken... over de politietrainingsmissie in Afghanistan... De steun van de Tweede Kamerfractie voor de missie is omstreden. Maar fractieleider Jolande Sap heeft gezegd dat het besluit niet kan worden teruggedraaid. De positie van Sap lijkt niet in gevaar te zijn. Ze wordt gesteund door leden van de partijtop, onder wie partijvoorzitter Henk Nijhoff en de beoogd lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Tof Tissen. Op het GroenLinks-congres in Utrecht wordt de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer definitief vastgesteld. En er wordt ook afscheid genomen van Femke Halsema. Het congres is live te volgen via het digitale kanaal Politiek24. Gasbedrijf Air Liquide in Pernis heeft gisteravond op last van de milieudienst een ketel afgesloten. De hele avond kwamen er bij de milieudienst Rijmond klachten binnen over geluidsoverlast. Zo'n 170 inwoners van Pernis, Vlaardingen en Schiedam klaagden over een hard blazend geluid. De bron van ergernis bleek een ketel van de gasproducent in Pernis. De ketel maakte veel herrie doordat een klep defect was. Aan het eind van de avond is de gasketel in Pernis afgesloten en keerde de rust terug. Het weer het is bewolkt en er staat veel wind, vooral langs de kust. Daar waait het krachtig tot stormachtig en er komen ook windstoten voor. Vanmiddag in het noorden kans op motregen. Het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. We zijn er tot zeven uur vanochtend, dus nog twee verrijkende radio-uurtjes te gaan. Straks tussen zes en zeven de Somalische Zara Abdi Hersi en Dominique Prins, co-auteurs van De Onzichtbare Dochter. Zij zijn te gast in de eerste aflevering van Nachtvluchten in Actie. Voor dat boek De Onzichtbare Dochter verscheen van Zara Abdi Hersi onder meer Mijn Vrouw zijn Ontnomen over vrouwenbesnijdenis. Bij de nachtzusters in dit uur gaat het er ietsje luchtiger aan toe. In 1998 was Willeke Alberti op bezoek... bij de onnavolgbare zusters Kaat en Anna Schalkens. De beide dames maakten gedurende vijf jaar... voor de VPRO de vrijdagnachten op Radio 1 onveilig. De zangeres en actrice Willeke Alberti vierde deze week haar verjaardag... en eind vorig jaar kwam haar nieuwe cd... Alle mensen willen liefde uit, met twaalf nummers van Toon Hermans. De nachtzusters die waren de afgelopen tijd op tournee... met hun theatervoorstelling Brokken. En in het nieuwe seizoen komt hun reprise van meer donkere dagen. Willeke Alberti. Ze werd dus afgelopen donderdag 66 jaar. Maar we gaan nu terug naar april 1998. Een jonge 53-jarige Willeke schuift aan bij de enige echte nachtzusters. Sister. <laughs> Sister! Sister! Kom ze met een gul applaus. Hier zijn Kaat en Anna Schoten. Zo, die staat. Zuster, even ja. vo voordat we aankondigen, moet dat nou weer allemaal mee. Wat? Hoezo waarom? Wat wijst u op mijn dame staat? Het is zoveel. Kijk, ik snap dat iemand een enkel attribuutje bij zich wil hebben, maar. Ja, een enkel attribuutje. Overigens, tussen twee haakjes, welkom. Ja. Eh, ja, welkom bij deze kom, uitzending. we zit met z'n allen zo... weer live, gezellig hier in Studio Amstel. Gezellig. Dus zo'n zo knielmatje. Ik gaat nou hoort. niet alles uit mijn tas zitten trekken. Dat is geen knielmatje. Dat is als ik moet zitten op straat, als ik niet verder kan. Als ik het weer aan de heupen heb, als het gaat sproeien. Ja. Geen wonder Laat dat ik het aan nou. de heupen heb. Met zo'n tas, met zo'n damestas. Mag, mag nog even, even wat er wat alles in zit? Nou, dan zit. gaan we dat krijgen hele avond. Hé, hey, een balastiek stok. Ja, je kan toch nog nooit weten als we op moeten treden? Dat kan een microfoon niet. Maar u weet dat we die hier in de studio niet nodig hebben. Hier zijn genoeg balastiek stokken. Nou, de stereo is hier al lang doorgevoerd. Zet hem dan maar gauw weer terug in mijn tas. Hoe gaat ze helemaal met de armen? Ja, een telefoonboek. Gek, hè? Ik wil er niks van zeggen, maar is dat niet een beetje over Je kan toch nooit twee kanten gezien, maar we moeten bellen... stel dat we ooit mobiel worden. We zijn het nog niet, maar je weet het niet. Ja, dat is ik ben op het ergste voorbereid. En wat moeten dan die kippenveren? Die kippenveren, dat is om me op te sieren als ik, was, als ik nou, wat faal toon. Ach, en dat breiwerk, daar bent u ook zes jaar geleden aan begonnen. Dat nou. zure lapje. Doe nou toch. Hier. En, en een toilettas voor u? Ja, daar zitten mijn make-up even... spulletjes in. Nou, gaat ze daar ook nog eens helemaal met de hand in? Zuster. Dat vind ik ook niet fris als je maar aan mijn zit, zuster. Nee, wattenbolletjes. maar wa waarom zo compressie? Zo? Ach, nou, dat hoeft, dat hoeft allemaal niet. Doe dat even terug. Ik heb soms dat het zo vochtig wordt, dan gaat het schuren. Ik ben gevoelig op, op, op de tepelhof. Nou, nou dat mag u best weten. Dat kan. Maar niet die knopendoos nou helemaal eruit halen. Ja. Waarom nou een hele knop Doos. Ik weet toch niet van tevoren wat ik aan heb, zuster. En een bloempot. <lacht> ik heb een keer zo'n zielig plantje bij de vullers zien liggen. Die verdient ook een potje. Nou, heel fijn. Een boek van Simone Signoret. U leest niet. Nee, dat heb ik gevonden. Ik lees het ook niet. Ik doe het als ik mijn neus moet snuiten en ik krijg geen zakdoekjes. Dat is van zo'n goedkope editie dat absorbeert als geen ander. Ja, kijk, hier een paar extra balletjes. Dat snap ik. Als het corset niet meer helemaal houdt. Dat u dat wil bijsteunen. Laat het portret van onze hele familie er nou maar in, want dat zit goed klem. Laat dat nou zitten. Nou, we zijn begonnen, hoor. 10 over 12. We hebben het alleen nog maar over een damestas en hoe erin te tasten. Dat andere Lucifer. Lucifers. Lucifers nou, ja. Stel dat ik ga roken. Heb ik al Lucifer? Ja. Lucifer, maar, maar van een formaat waarvan ik zeg, zuster, dit is waanzin. Maar ik heb toch hele grote handen. Nou, doe maar weer terug. Een slinger. Voor als u jarig bent. Ja, die hebt u ook al gezien. Dat is ook geen verrassing meer. Zuster, u bent toch niet stiekem aan de. Nee, het is een lege fles. <lacht> maar waarom dan zo'n wijde opening? Dat... Nou, als ik het gezellig wil maken met een kaars. Maar ik heb nog geen kaars. Nou, snel nou genoeg? We gaan beginnen, zuster. Nou, ja. niet meer in die tas zitten. Ik, maar... Het is ook allemaal, allemaal voor u zelf... ...een en al dingen wat erin zit. Wat moet dit nou hier? Wat? Dat ding. En... Oh, binnenband! Een binnen. Ja, nou, goed. Ja, er kan altijd wat vastgemaakt worden. Nou, pak je dit? hoor. Mag ik u hier even op tonen? Ja, nee, dat, dat is. Uh... Dat is toch vorige week heel goed een keer van pas gekomen? Ja, nee, dat, dat, dat, is, dat is waar. Dat moet ik toegeven toen. Toen we bij de V&D... De... bij de naar de lunchroom waren. Toen we een pannenkoek hebben gegeten met extra suiker. Toen hebt u daarna heel, moest u daarna heel erg naar de dames. Ja, ik, ik heb dat als ik pannenkoeken eten. Dan, uh... dan moet ze naar de dames, ja. ja. Ze had opeens behoefte aan een natte behoefte. Nou, dan gaan wij naar de dames. En wie gaat er dan mee met de tas? Ja, ik, ik ga niet graag alleen, dat weet u. En, het, het, het kwam ook heel ongelukkig uit dat de, dat de dames dus bezet was. Er stond zo'n rij van allemaal van die oude vrouwtjes met van die tassen. En toen zei u, ik hou het niet meer. Ik zag het ook. De knieën ja. stonden helemaal scheel ja. naar elkaar. Alsof ik de Engelse zo Ja, dus, dan weet je het hoor. Dan gaan de kraantjes bijna open. Dus wij hoppakee naar de heren. Er was Jij niemand. Ik denk ten einde raad, maar ja nou dat De, heren, dus de heren, de heren, de heren, het valet bedoel ik, hè? de heren, bij de heren. En, nou ja, ik stap en opeens, ik sta daar voor het blok. Ja, nou, dat kun je wel vertellen Gekke wc's dat ze daar hè Kent u dat, de heren? Kent u de heren? U kent de heren, hè? Ja, de heren. En ze zijn zo'n groot. Ja, zo troch een wit porseleinen eh, voeders... ja, voederbak. <lacht> Wij nog even erin kijken met de neuzen erin, lag niks lekkers meer in. Maar ja, ondertussen, ik stond daar maar met mijn knietjes Ja, precies. En wat te doen, goeie raad, was duur. Dus rare hoogte ook, die voederbakken, hè. Maar ja, fijn, die knietjes gingen helemaal naar elkaar, die gingen al een beetje beuken. Toen pakte ik dit, het attribuut. En wat ja. is dit voor een attribuut, lieve mijn zuster? Ze kreeg de ingeving en ze en pakte wat is het? uit haar tas die schoenlepel. De schoenlepel! En dat is inderdaad, ja... Pff, misschien is dat even voor de dames handig om uh, te... Als je dat nou zo onder tegen dat tutje aandrukt... Bij het kan ventiel. Het, kan je toch zo alsof het ja, een soort mini-Niagara is... een glijbaan. Dat het toch zo... Ik kwam het precies in dan die trog. In die trog Bij die vlieg. Daar. Dus dat was dan toch wel weer handig eigenlijk dat ze dat bij zich had. Ja, maar daar toen... zou ik ook nooit wat van zeggen. Toen maar. heb je zelf ook nog... Uh... Ja, want toen u dus zag dat ik mij zo ontspande daarna, toen het allemaal gevloden was. Ja, dan, mijn zus heeft dan als iemand ziet die zich zo kan ontspannen, zo alles kan laten gaan, dan wil zij ook. Ik ook ontspannen, maar ja, via de andere uitgang, zou ik maar zeggen. Ik was zo, dat, dat stond aan gele ontspanning, zou ik maar, zeggen. maar dat, dat stonden, stond, dat was een ja. hoop ellende. Dus ik, ja, op, op knieën en handen, zodat mijn zuster een opstapje had. Maar ja, dat boog zo na door, dat hebt u me gauw overgelaten. Toen ben ik, hebt u me een kontje gegeven, toch? Ja. ja, maar toen, toen zat ze dus eenmaal ja, op die hoge troon. Ja, met me. de douairière zeg maar in die troon. Maar het bloesde over. Het paste niet. Net niet, net, nou net niet hoor. Maar gelukkig, ik had die vochtige schoenlepel nog in de hand. Dus ik denk, ik help mijn zuster een handje. Ik heb dus het en zo even de kanten. Hand, pop, en pop, en daar zat ik. Ik heb nog, nog nooit zo lekker gezeten. Je kan wel gek worden. Dus Mijn knieën bij de neus, precies ja. de goede houding. En precies boven het afvoer gaat, ja. Want bij mijn zuster, ja, zuster is het zo... Als die moet, dan moet het ook precies ter plekke. Ja, doe Rechterboven. Ja, ja. Niet alle details. Het is, al, is al een zo fijn praatje. Maar dat is u toen goed bevallen. Maar zat dus, ik ja, binnen een paar ja. seconden. Mijn zuster is snel. Ik zat wel vast toen. Het was nog even lastig om het weer... Toen uh... hebt u dat ding erin gezet en toen... Ja. En toen was ik weer los. Ja. Maar toen zagen we dus dat uh, misschien de inrichting niet was ingesteld op uh, dat soort nou, behoeftes. Nou, dat, dat, dat, dat geloven we verder dat, wel. Er zaten, toch... Ja, er zitten eigenlijk alleen maar van die kleine gaatjes ja. in. En... en wat men, ja, Hoe vaak we ook spoelden, dat, dat bleef liggen. Nou, doe maar. En ten derde male heeft de schoenlepel ja uitkomst gebracht. Ja. Dat gaat dan net te ver, gek. Ik heb en. Nou ja. ja, ze... ja ze... Dus van die schoenlepel zal ik nee. niks zeggen, zuster. Ik, maar nee. wat u verder hier allemaal in die tas hebt. Dit dus is dat we geen okay. vork hadden. Toen dan maar. Doe maar. Ah. Wat haalt u dan nou nog uit die tas? Zuster, een elastiek om te elastieken. Dat is lang geleden. Dat doet mij denken aan vroeger. Dat zijn herinneringen aan onze jeugd toen we nog talentvol waren. Dat is veel heel wat anders. Wij hebben vroeger veel talent gehad. Wat moet je als je reeds jong wordt verwend? Met een reusachtig talent Als je als kind heel de wereld verbaast Als men je roemt, ja, verafgoot wel hast Moet je dan kiezen voor geld, roem en vreugd Of voor een zorgloze jeugd? Een carrière aan de top, wat geef je het ervoor op? Soms als ik denk aan mijn eigen talent. Ik weet het, het klinkt wat verwend. Maar ooit als kind was ik ook al bekend. Mijn zuster als Major Event. Major Event. Wij traden op waren reuzesje niet. Je beheersen moet Dat konden wij heel goed Schouwburgdirecteuren directeuren Bleven bij ons zeuren Ach, treed een keertje op Vertoon toch hier Uw kunst non-stop Maar toen Ja, toen, toen Maar aan de Vooravond van De vader plots, nee. Blijf nu je nog jong bent op de boerderij en werk maar mee met mij. Ja, en zo is onze carrière eigenlijk in de kinderkop de kop omgedraaid. Te, het had erin kunnen zitten. Het komt nu allemaal weer boven. Ach, we hadden het zo ver kunnen brengen. Maar dat elastieke zit tegenwoordig ook nooit meer. Dat is te simpel, denk ik. Te simpel, te simpel. Weet u nog? Ga eens even staan. Ga eens gebukt staan. Nee, ach, dat doen we zo wel even. Ja, okay. Na de uitzending. Nou. Dat is ook niet leuk. Ze hoeft ook niet alles te zien van ons. Zeg, we waren zichten. goed in de tijd. Misschien is dat een goede vraag voor Pinka. Wat? Elastieke? Nee, damestas. Wat hebt u in uw damestas? Van die broodnodige dingen, zoals schoenlepels en ja. elastieken. Pinka? Ja, dat ben ik. Wat hebt u broodnodig in uw damestas? Ik heb een uh, Eugena. Ik weet niet hoe dat heet. Ik kan niet uitspreken. Maar Is dat iets dik da, tijd voor de dames? Koortsblaasjes. Koortsblaasjes. Oh. oh, ik dacht iets Pimer. Voor, nee. voor de wat? Koortsblaasjes, als je die op je lip hebt. Op je lip? Ja. Gatver. Heb je ja, dat vrij nu? Vies. Nee, heb ik nu niet. Ik zou zeker zien maar niet Als, als zo'n stik bij me hebt, dan ben ik er echt heel snel bij. Dus dat is voor u onmisbaar in de dames tas? Ja. En mijn sleutels natuurlijk, en mijn pasje en dat soort dingen. Make-up, allemaal belangrijke oh, ja, ja. dingen. Ja, ja, ja, ja. Heeft u ook ja, ja, ja. veel dingetjes? Is het een grote dames tas? Nou, valt er mee, kijk maar. Oh, dus een handvol. Ja, ja ik nee. zie me dat, dat Oh ja, ik heb doen. ook altijd nog een plastic tas bij, mijn kleintje, voor over mijn zadel. Als het oh, oh dat wat met zo'n natte ja. ja. ja. ja. nou Ga buiten eens kijken. Heel herkenbaar. Hè? Ja. Ja. Ja. En dan en de dames. En als die er niet zijn, de heren. Want die hebben het wel eens in hun colbertjes hangen. Vader had toch altijd van die hoeken in zijn colbert staan. Als ja. hij het ook eens iets aan ja. had. Ja. Nou, ja, maar wat vader allemaal meesleept. Zo. zo, het is naar buiten. Ik ben benieuwd wat mensen zo allemaal mee... Uh... Nou, ik denk dat er heel wat uitkomt. Wacht dit is toch vast niet wat u daar hebt. Dat is Poes, hadden wij gezegd. Ja, ik had het gezegd. Oh, de gast, hè? Gast, vanavond. Ja, yes, nou, dat dan moet, het. moet het maar als die al aan dit dagboek staat. We zeggen maar gewoon wat er staat voor de gast. Wij weten alles al van onze gast. Want het stond in haar dagboek geschreven. Sinds de glimlach van haar als kind mochten er geen geheimen meer wezen. Zo weten wij alles van ome Jan, haar talisman, twee op de wip. En telkens weer, veel te lang samen zijn. Ook lazen wij interessante passages als... Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Ik wist niet dat de liefde zo mooi kon zijn. Alles weten wij van haar spiegelbeeld, haar slippers, het oude huis, haar rode zin en al haar liefdes bovendien. Drie had ze er op een rij, maar zelfs haar winters waren lang. Dan dacht ze, waar is de zon die mij op zomaar een dag is lekker verwarmen kon? Was ik morgen maar witte bruid? Ik wil een wonder, een beetje mazzel, een geboortebericht. Maar zelfs deze vrouw is toch maar voor haar leeftijd gezwicht. Ze is nu weer verliefd op het leven en het staat dit keer in haar boek te lezen. Ons rest nu nog slechts één vraag, die brandt al 36 jaar op onze maag. Wie was Tom FiliBi? We vragen het aan Willeke, Willeke Alberti. APPLAUS Kom er maar bij, vrouwtje. Gezellig. Nou, ja, let niet op de rommel, want... Och, dat saffetje ja, daar had ik net even nodig. Dat gooi ik even in mijn... De... Ja. Zo. Hallo. Dat is van mijn zus. hoor. Oh. Trekt u zich er niks van aan? Er ligt ja, nog zin, allemaal zo nu Trom, rond Willeke heen. Achter staat nog een lamp. I, i, i. Hebt u ook de kroonluchter <laughs> mee? Ja, ik had erbij, Nou, zuster. Nou, Willeke. Wie is Tom Filippi? Dat was dat allereerste liedje, een van de eerste van. Uh, Tom... Was u daar Tom of... Pilibi. Tom Pilibi. Tom Pilibi. Bezit veel geld. Hoe ging die? Was dat die rijke man? Uh, dat, was, dat was de rijke man, ja. En die bezong u? En die bezong ik, ja, dat was een songfestivalliedje, ja. Wat no. ik toen ooit één keer gezongen heb, want het was nogal hoog. Oh, was dat dus dat hoog. zou ik nu op dat dit moment ook niet... niet, niet. <laughs> dat trek ik absoluut. Tompilibi, Tompilibi. Tompilibi. Tompilibi. Maar ah. daarom intrigeert het ook zo, omdat u het maar één keer gezongen hebt. Ik heb natuurlijk. het één keer gezongen, dat is een heel leuk liedje. Ja, Jacqueline Boyer had uh, daar het songfestival mee gewonnen... En, in die tijd moest je dan onmiddellijk uh, aan de bak en uh, moest je ook zo'n lied zien. En dan ging je het vertalen in het Nederlands, En natuurlijk. dan werd het vertaald in het Nederlands, ja. Tom Piderby bezit veel geld. Uh, verder weet ik het niet meer. Ja. Ja. Nee, maar het is ook nou, helemaal. Nou, nee, dat was eigenlijk het enige door. wat we nog wilden weten. Voor de ja. oorlog was dat al, geloof ik. Ja, en de essentie is er nu, want het was een rijke man, dus we weten wie het is. Ja, dat kan ik me nog goed herinneren, ja. dat was het enige. Zeg, wil u iets drinken om het even lekker wat los, uh, keel Mag, wat los te krijgen Ja, mijn zuster zit dan met de kan met water te zwaaien. Maar maar dat, iets dat van de waar zijn. Nee, Je moet zo'n drie liter per dag, dus... Echt drie waar? Liter, ja. wat moet nou heel gekker worden. Wie zegt dat? De dat, ma <laughs> <laughs> maar, ja, dat dan hoog je op maat. Maar dan lekker. moet u ook heel vaak... Uh, ja, heel vaak. <laughs> Hoe meer Levert ja. dat dan nooit... Uh... Maar dat was wel prettig, zo'n zo schoenlepel. Hè? Ja, vindt u niet? Ja, daar kan je ja. heel veel mee doen. Ja, ik ja. zou het u ook als tip geven, altijd in damesstas een schoenlepel. Ik heb veel in mijn damestasje, maar in Ja, couple... hebt u hem bij u, damestas? Zeker, maar daar zou ik me niet in kijken. toch graag even in kijken. Kan die even doorgegeven nou. worden? Nee, want dan... En de damestas. het kent oh, men het mens. O, oh, jee. Ja. Niet doen, Carmen. Jawel, ze staat er al mee klaar. Dat is een goede. Kijk, dat is vriendin. de beste vriendin. Die brengt dan meteen die damestas. Dat herken je ze aan de beste vriendin. We kunnen nog even interviewen, doen we het straks. Ja, dat u, u even ja. op uw gemak... Want u bent niet op uw gemak als wij in de damestas duiken meteen. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, dat kan ik we voor... moeten wel even wat uithalen. Nee. Ja, dan, u pakt gewoon wat u, u ja. wilt. Ja, u mag zelf aangeven. Dus zo meteen... Hoi, is dat met... zo? Mensen luisteren thuis de damestas onthullingen van mevrouw Alberti. Ja. Nou, jee. Nou, straks maar dan ja. eerst nog even een andere vraag. Ja. Um, u bent al heel jong begonnen en, en ja, meteen werd u op de biljarts geplaatst. En zo was dat een harde leerschool? Dat was een harde leerschool. Hoe ja. hard? Met slagen erbij? Of? Ik werd regelmatig <laughs> met het zweepje geslagen. Oh, en wie nee. mocht dat voor zijn rekening? Niet? Nee, oh, nee. Oh, dat, nee, dat is onzin. Nee, nee het was... Uh, ik denk dat dat uh, een hele goede leerschool was. Uh, onder leiding van uh, mijn vader, die mij overal mee naartoe nam. En, uh, en me leerde wat, uh, wat ik wel mocht en wat ik niet mocht. En had uw vader nou al vroeg door dat er wat in die, dat stemmetje zat? Dat dat wat in de manenschijn zong in de wieg, dat dat wat zou worden? Nee, nee, dat, dat is pas... Uh, de eerste keer dat hij zei dat er wel wat in het stemmetje zat... dat was bij Telkens Weer. Dat had hij gezien en toen zei hij... ja, dat is het mooiste wat je, wat, je, wat je ooit hebt gedaan. Hij was er altijd erg op tegen dat ik uh, het vak inging. Maar waarom? Nou, dat begrijp ik nu wel. Maar dat u is... wil overal op de biljart zetten... Nou, dat deed ik zelf. Ik klom zelf overal op. En ik ging op het perron zingen. en nou, Eigenlijk, waar ik maar kon zingen, ging ik zingen. Was dat een uitlaatklep? Dat was een absolute uitlaatklep. Had u als kind niks anders? Rolschaatsen? Nou, ik had, ik had heel veel. Ik, had, ik heb een hele prettige jeugd gehad. Maar dat zingen, dat, dat vond ik leuk. En, en de mensen vonden het ook leuk. Dus overal waar ik kwam... Dan zeiden ze van, nou, laat Willetje, want toen heette ik nog Willetje. Als ja, je gaat en, uh, Laat ze Willetje maar eigen, zingen. Ja. Dat had ik ook, ja, dat heb ik nog steeds. Hoor. Maar uw vader die was het dus niet zo voor. Was dat, wat was dat nou voor een man? Was dat een... Ja, ik, ik denk, uh, nou, dat weet ik wel zeker. Het is de leukste man die ik ooit in mijn leven ontmoet heb. Echt waar? Ja. Ja. Dat was een hele leuke man. Dus en dan toch maar zeggen, nee, nee, niet zingen. Nee, maar dat, dat hij kan ook. Een beloofd. andere stem hè? Hij had niet zo'n. Nee. Maar je mag het, mag het best zo zeggen. Hij heeft het uh, inderdaad uh, gezegd. Uh, dat ik uh, dat hij liever niet wilde dat ik het vak in ging. En wanneer kwam u er zelf achter dat u wel het vak in wou en dat u wel iets had in dat stemmetje wat gehoord moest worden? Uh, dat was toen hij naar Amerika ging en uh, ik voor weg? hem moest invallen. En euh, toen was die weg. En, euh, nou, dat vond ik helemaal niet zo erg. Want toen heb ik in die tijd een plaat gemaakt en dat was maar niet. Ach, als de vos... Oh, oh. Ja, als de vast. Nee, ja, dan de, de kippen, kippen op, de op de tafel. tafel. Nee, als ja, de poes van de huis is. Op de tafel. <laughs> nee, ja, dat ding van nou, de huis is ja. dan de kippen op tafel. Echt, waar met gewoon even ja. een wederrechtelijke rechtelijke dus, plaatje gaan draaien. Ja. Ja. En, en uw vader komt thuis en niet je papa kijk eens. Uh, nou, daar zal hij wel even. Nou, daar stond hij wel even vreemd om ja. te kijken, ja. ja. Maar ja toen, toen, Wat toen... moet dat op het vinyl? Toen... <lacht> toen kon hij niet meer terug. En ik ook niet. En, nee, het uh... was geperst. Dat, dat ja. was, uh, was al geperst, ja. ja. En, en dat ging ook meteen gewoon openbaar de winkels in? En... Dat, uh, ik had toen een televisieshow met Corrie Brokken en Victoriani Toriani. En uh, ja, toen is zo gekomen... En welk en... liedje stond er op dat vinyl? Telkens weer. Oh, dat was nee, telkens. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat was later. Nee, als ja. ik je zie. Sorry. Als ik je zie, sorry. Ja. Ik ken dat. Als ik je zie. De B-kant was... Dat sorry. was een Nederlandse vertaling van Let It Be Me. Oh. Soms zit ik stil te turen. Het kan soms wel uren duren. Ik hoop dan alleen maar Denk dat ik je zie. Ach. Ja. Dan weten we weer wie we het tafel hebben. Ja, sowieso. maar. Ja. Ik, ik kwam toen nooit in platenwinkels. Maar als het nu... Nee, ik zou het vriendelijk onmiddellijk even. aanschaffen. <laughs> Absoluut. Ja. Nee, dat maakt me geen gekkigheid, hoor. Als nee. ze dat zegt, dan ja. is dat zo'n keer. Ik, zeg, ik. Zei, ze ja. heb daar zo vijf gulden voor over. Absoluut. <laughs> ja, toch? Nou, op de rommelmarkt uh, zijn ze wat meer waard, hoor. Ja. Die plaatjes uit die tijd. Nou. Collectische items. is items. Items, ja. toch wel. Wat zoekt u? U zat zo even in uw zakken. Te. Zoekt u uw brilletje? Ik zoek mijn brilletje. Ach, gos. Nou, okay. Carmen zorgt er zoek, wel voor. Zoek even rustig, want Pinka oh, is ik nou Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Pinka, Pinka, Pinka. komt even inbreken. Ik kom even inbreken. Hallo. Pinka. Ja, maar hallo. We twee vrouwen met echt hele grote tassen. Wat Oof. heb jij allemaal in je tas? Highlights, hoor. Highlights. Mijn portemonnee in ieder geval. En dat is verstandig. Heb ik altijd bij me. Ik heb altijd rekenmachine bij me. Waarom? Het is altijd handig als je wat uit moet rekenen. Gaat ja, je dat vragen? Ja, dat je iets moet uitrekenen? Ja, ik uh, ben boekhoudster dus uh, ik reken hem op. Ook als je in de winkel bent? Nee, dan niet. Nee, maar het is ook een beetje lullig om dan met je rekenmachine uit te gaan rekenen... ...en te kijken of je wel genoeg wisselgeld bij je hebt. Oh, dus je neemt hem voornamelijk mee naar je werk? Ja, ja. Verder nog iets belangrijks? Eh, uh, nou ja, er zitten vandaag allemaal rare dingen in. Yoghurt en douchen. Uh, Joghurtdash, handdik. Douchenwetjes. Maar dat is toch <laughs> een apart verhaal. Oh. Ik wilde mijn haar gaan verven. Ja. Met yoghurt? Met yoghurt. Ja, wil je haar verven met yoghurt. Nou, en jij, wat heb jij allemaal in je tas? Uh, een open agenda. En heel veel voor mijn werk. Dat is een één. Broodtrommelen. En ook een broodtrommel? Neem ik altijd mee naar mijn werk. Uh, maar het is nu toch een beetje laat om... om. rijbewijs. Heeft ze nachtdienst? Uh, bewijs van mijn computer. Bewijs van je computer? Ja, uh, dat het een mijn computer is. Voor als je een keer weg moet. Ja? Weg moet waarheen. heen? Ik weer, het. Als je naar het buitenland worden. moet, dan moet je een bewijs hebben dat je, een eigen, dat je, dat je eigen computer anders is. Anders kom je het buitenland niet wat je... in als je geen computer hebt. Ja, ja, dat is belangrijker dan een ja. paspoort, of niet? Uh, nou nee, dat niet. Maar anders dan denken ze dat je hem uitvoert of invoert. En dan moet je de belasting dat over betalen. Dat je hem betaald. uitzet. Oh. Ja, Jeze ja, mina. Je, je ja. niks met een computer. Toma. Wil je nog meer weten? Ja, graag. Wat heb je nog meer bij je? Ik heb je nog meer bij me? Een schriftje waar ik alles in opschrijf. Wat dan? Uh, wat er overdag gebeurt op mijn werk of andere dingen, dat hou ik allemaal bij. Dagboekje. Wat voor soort dingen dan? Dag uh, afspraken die ik maak, maar dingen die ik belangrijk dat vind toch een om, agenda? Op te, schrijven, om het te onthouden, dat schrijf ik allemaal op. Is dat niet hetzelfde als een agenda? Nee, want mijn agenda is daar niet groot genoeg voor. <tus> het is een druk dus Ja, Ga je ook citeren van wat mm -hmm. mensen zeggen allemaal? Uh, soms wel, bij vergaderingen. Wil u misschien een pagina voordragen? Heb je misschien nog iets wat je wilt delen met de rest uit die, uh, dat leuke boekje? Uh, nee, dat niet. Hm. Daar is het weer te intiem voor. Daar is intiem voor. Goed. Ja, nou, heel jammer. Nou, um, wil je er ook nog even één man? Ja, graag. Even heeft snel een tas. Nog. Nou, niet echt een tas, maar hij heeft vast wel iets belangrijks. Wat, wat heb jij altijd Stom. bij je? Mijn moeder. Zijn moeder. Succes, ja, die -moeder. kan je niet in een tas stoppen. Nou. Oplaasmoeder heeft hij bij. Een, wat? En? Opblaasmoeder. Opblaasmoeder. Wat is dat? Moet ik hem opblazen voor je? Ja. Dat duurt nog alleen, want het is vrij groot. zeg Maar Maar dat zijn toch geen moeders die je opblaast? Die zijn toch voor je? Laat, laat maar. Ik weet niet. Nou, nee, kom maar. We het niet. Dat was het her. denk ik. Ja, we ja, we gaan, gaan weer terug. We zoeken nog een paar. Opblaasmoeder. Ja, dank u, dank u. Als is gewoon zo'n luchtbed. Zo luchtbed. Denkt u niet, een luchtbed? Ja. En dat hij dat voor zijn moeder die... aanziet. Dat kan als je. als je iemand mist. Ja, wie hebt toch ook wel dat u we in het kussen bijt? Ja. ja, of dat de geur van zijn moeten er nog... Ja, dat kan, kan allemaal. Hebt, hebt u bijvoorbeeld dingen als u lang van huis bent... om heimwee te bestrijden... zoals deze dan een luchtbed met moedergeur bij zich heeft? Want u bent wel eens natuurlijk van huis, op, op. Wel, als, ik, uh, als ik bijvoorbeeld uh, op tournee ben, dan neem ik altijd allemaal foto's mee. En uh, dan heb ik zo'n kleedje en dat leg ik dan helemaal neer in mijn kleedkamer. En dan zet ik alle foto's van mijn hele familie. Zet ik dan. Dat zijn er heel wat inmiddels, hè? Ik heb, ik heb veel familie, ja. ja. Gelukkig wel. Is het niet handiger om één groepsportret dan... <lacht> Praten ze? Ja, maar ze kunnen niet altijd. Oh, maar ze kunnen nee. niet, of kunnen ze niet altijd met elkaar? Ook? Nee, nee, nee. Nee, Dat nog je, niet. Dat ja. komt wel. Want u hebt, u hebt ook wel een rare familie. Ik kan <lacht> wel zeggen, Kinderen ja. met allemaal, allemaal achternamen die niet bij elkaar passen. Ja, de kinderen wel, maar de achternamen niet. Eén nee. van Zeuren, één van Onk. Ja. En een van... De nou, Mo. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Heel gedoe ook met, met paspoorten en bij de douane. Oh, dat valt wel mee. Al die namen. Jawel, het gaat één voor één, hè? Dus het is niet uh, allemaal tegelijk. Nee, die, het is, uh, nee dat vind ik ook voor kinderen niet allemaal tegelijk. Nee. Dat maar zullen we zijn. het daar niet over hebben? Nee, daar gaan nee. we nee. het niet over hebben. Daar gaan we het niet over hebben. Moet we je even... Een boek lezen? Het boek, Staat ja. het allemaal ja, in? Ja, ja, ja boek, want... Ja, ja zingen... Theater, film, maar nu ook een boek. Wat is dit, wil ik? Zijn er nog meer verborgen talenten... die nog aan het licht moeten gaan komen... of blijft het hier voorlopig bij? Nou, ik heb nog heel veel talenten... die niemand nog kent. Maar uh, het, uh, het, het boek ben ik, ben ik heel blij mee. Ik ben er heel trots op. Maar dat heb ik niet, uh, niet alleen geschreven. Ik heb dat samen met... Uh, Berna Ooms, mijn uh, therapeute, en uh, mijn vriendin uh, Carmen Sars, uh, gemaakt. Zij heeft het ah. geschreven. Ik heb alles verteld. Ja. En zij, en zij als... heeft het uh, allemaal, uh, vind Beetje... ik, prachtig opgeschreven. Daar gaan we het straks toch even over hebben, zuster. Dat is goed, ja. Hoe, ja, hoe dat... dat in zijn werking ja. ging. Ja. Dicteerde u dan? Was zij een soort secretarisse? Zat ze bij u op schoot dan te wijzen? Nee, niet, niet. Maar dat, uh, niet, dat ook, vragen niet... we zo aan haar persoonlijk. Ja, dan komt ze terug. Ja, Zij kan heel goed praten ook. Ja? Ja. Gelukkig maar, want wij zijn dan niet... ja, nou ja we, en? Vullen, we vullen wel gaten, maar dat is alles. Ja. Zullen we... Toch? Ja. Nee, de een kan veel beter praten dan de ander. Dat is absoluut Soms waar. heb je wel iemand... Heb, kent u dat, dat je op televisie iemand hoort praten... je denkt, go, kon ik dat maar zo mooi onder woorden brengen? Oh, dat heb ik heel vaak. Maar u hebt dat dan met uw zang? Nou, ik zing liever, ja. moet ik zeggen. Ja, precies. Ja, daar ja. Kan, ik, kan ik ontzettend veel in kwijt. Hoe kan dat nou? Is dat een talent of is dat een... Waar, waar komt dat vandaan, dat je het zingen zoveel kwijt kan? Ja, nou ja, het is, dat, dat had ik al vrij, vrij snel. Dat als ik een tekst uh, kreeg, dat ik die dan heel goed kon, kon uiten... en kon, kon vertellen. En, uh, met, uh, ja, met heel veel... Uh, uh, ja, toen ik zestien was, uh, kon ik al zingen over, over, over relaties... die uh, niet helemaal goed zaten. Ja, maar kwart dat is over zes, ik ja. Ja, dat nee, kan. Want... Niemand van 16. <laughs> nee, maar ik wel. En ja. het waren bovendien aangegeven woorden. Dus hoe kon u ze dan toch zo uit de ziel krijgen? Ja, die zaten er al waarschijnlijk. Misschien u, ik... bent u een oude ziel, zoals dat heet, of? Ik niet? ben een hele oude ziel. Heb je het wel eens laten onderzoeken? Want ja. dat kan tegenwoordig. Ja, dan heb Ik ben je, een hele oude ziel. Heb je al veel meegemaakt voordat u. Eh, voor het zestiende oog? Dat, dat kan. Ja. Dat, dat kan tegenwoordig. Ja, zeker. Willen jullie, jullie daarover praten? Ja, als u dat wil, of vindt u dat heel, heel, heel, heel raar? Nee hoor, mag je best over maar praten. Maar ik weet er namelijk nou niet zoveel van, maar ik vind het altijd zo interessant. Ja, nou, dus vraag maar. Bent u ooit... Uh, hebben ze u dan onder hypnose? Ja. Niet onder narcose? Nee, <lacht> hypnose, sorry. Brengen ze u dan onder hypnose? Ik ben wel eens onder narcose geweest, maar niet uh, voor... Uh... Maar hoe zijn ze achter die, die, die oude zielen gekomen? Hoe gaat zoiets? Uh, nou, ik heb een reading ooit gedaan. En er, toen ben ik achter heel veel dingen gekomen. En dat heeft me erg geholpen. Om te weten en om te zijn wie ik nu ben. Reading is van de aura lezen, toch? Ja. En iemand die keek naar u en die zag dat, die zag daar een heel ja, de om ja, ja. hoe, hoe zag dat krantje eruit bij u? Nou, dat is heel leuk, dat is een leuk. heel leuk krantje. Mooi van kleur. Ja, prachtig, goud. Ha. <laughs> en hallo, <laughs> Maria. Nee, nee, is nee, nee. Dat is lang geleden. Is lang nou, geleden. misschien Maria heel vroeger geweest ooit. Dat zou best kunnen. Dat die had, dat maar zie... zover ben ik niet gegaan. Dat zie je toch in de kerk. Die had echt, die had echt een kroontje. Zo'n een een halloontje erop. Ja, zo'n goudkleur. Maar u had een, een goudkleurig stralenkrantje om uw Dat leven. heeft niemand. Nou, ja, Dat kun je niet, zag, dat kunnen je niet zien. Dat kunnen wij niet zien. Om bescheiden te blijven, het zag er goed uit. Het zag er lekker uit. Ja. Ja. Ja. Ik denk luk. dat mijn zuster bijvoorbeeld een bruine heeft. <tie> Door die schoenlepel? Nee, vanwege dat. De... Ja, als, ga, als je zo mijn zuster ziet, is niet de eerste associatie bruin. Mag, mag bij school, ik best gewoon zeggen dat het sowieso. Nee. Het is dat ik met mijn voeten op de grond sta, zijn niet. Zei ja, nee, nee, maar ik, ik heb meer dat neutraal. Maar en ik weg. sta ook heel erg met mijn voeten op de grond. Hoor. Ja, de goud is een heel vorm heen. van bruin. Ja, en zit het erin. Komt, zit het erin. Het komt uit de grond. Precies, toch? ja. Ja. Ah, fijn. Moeten we het zo beschouwen? Ja, zo moeten we het dat beschouwen. is aard. Ja. Weet je wat wij ze gaan doen? We gaan nu eens even laten zingen. <lacht> ja, vindt u misschien gek. Zou je dat nou wel doen? Of niet? <lacht> nou, dat lijkt me enig. Maar, ja, want ja, er zou dus iemand meekomen om de, om de gitaar te hanteren... en de piano... Maar ja, ja is maar de, de, de gitarist die zit heel ver weg. Die, die begeleidt op het ogenblik uh, Ruud Jacot. En de pianist Edwin Schimschijmer... Die, uh, ja, die heeft de griep. Ah, jakers. En die zit uh, nu thuis uh, te luisteren. En, uh, nou ja. Heeft iemand met griep een ander aura als normaal? Ja, dat zou wel kunnen. Maar ik, ik, ik kan geen aura lezen hoor. Heeft, maar... ze heeft ze het zelf... nee, laten doen? Heb ik laten doen? Misschien weet ze er toch wel wat van. Nou, ik weet er wel wat van, ja, maar ze... ik zou dat niet kunnen, kunnen vertellen. Zo. Nee. Maar goed, in ja. elk geval heb ik een, een bandje meegenomen van mijn uh, theatershow. En uh, daar zing ik uh, een liedje van uh, Carmen Sars. Uh, de tekst en de muziek is van Carmen Sars. En ik word begeleid door Edwin Schimschijmer en uh, Marcel Visser. Ja, en dan denkt u dus van dat is een bandje, maar het is wel levend. Het is wel live Het is hartstikke live. Het is niet onze gewoonte, maar het is uit de nood geboren. Dus het is, is toch live. Nou, luisteren. En hoe heet die? Ik uh, ben zo toe aan het samen. Samen. Ik ben zo moe. Ik ben zo toe. Aan een en een is een. Ik ben zo toe aan angstloos delen. Geheime wensen. Nieuwe mensen. Met scherp en helder zien wie je echt bent. En als je met me vrijt, bezit me. En als je naar me kijkt, aanbid me. En als je het niet wilt, verbied me. En als je me verliest, dan val me. Geef me al je tranen en je boodschappen. En als je dan soms bang bent, voel je veilig dicht bij mij. Ik ben zo toe aan het op te staan, niet om te waaien. Bij ieder zuchtje wind. Ik ben toe aan die ene waarheid die me omarmt, die me verleidt en onbeschaamd laat zien wie we. zijn. Als je naar me kijkt, aanbied me. En als je het niet wilt, verbied me. En als je me verliest, dan van me. Geen Toe. Ja, laat me toe Of laat me Maar luisteren trekt u wel het gezicht alsof het op dit moment nog allemaal door u heen gaat. Deze woorden en deze... Het gaat gewoon recht in het hart. Ik, had, ik moet altijd een beetje huilen van de liedjes van Willeke. Ik heb het echt altijd. Waar het ook over gaat. Want nee, dit maar u heb hebt zelf een traanbuizen. Nee, dat is geen onzin. Ja, leuk. Nee. Als ik dit door denk, ja, dat wil ik ook. Nou, ja, die, ja, dat, ja dat, dat is ook waar. Dat Jawel, ik vond het erg mooi gezongen. Ik uh, ben ook heel, heel blij dat ik uh, dit lied uh, heb gezongen in mijn theatershow. En het komt ook op mijn nieuwe, nieuwe cd. En, uh, komt er een nieuwe cd er aan? Er komt een nieuwe cd, ja. Die wordt geproduceerd door Paul de Leeuw. Ach, en uh, daar ben ik heel blij mee, want er komen heel veel... Uh... Liedjes op. Nieuwe, nieuwe, allemaal nieuwe liedjes. Nieuwe, dus niet Nure telkens liedjes. weer samen zijn. Niet telkens zijn. weer samen zijn, nee. Even niet, hè? Even niet. Dat is het verleden. Laten we even rusten, hebben. Ja, ja, dat hoop ik wel, eindelijk is het een keer. Eens een keertje? Ja, ik hoop ook dat er nu eens een keer, na dit boek... dat, dat kunnen ze alles lezen... dat het dan afgelopen is met ja. wat geweest is. En ja. dat er alleen nu maar komt... Ja, wat er vandaag gebeurt en wat er morgen gebeurt. Ik ga Carmen nog even aanschuifbeeld. Ja. Ondertussen luisteren wij nog even, naar, even Pinka. naar Pinka. Ja, de, was Tenminste de... Tenminste, Carmen wil... Wat heb jij ja, altijd... Als wil. Ja, kan ja. die ook niet. Hallo? Ja, die kan erin. Okay. Ja, maar. Wat heb jij altijd bij je? Altijd. Um, altijd geld, sleutels, sigaretten. Maar als ik mijn handtas meeneem... Uh, Kaart van Amsterdam, agenda. Uh. Kaart van Amsterdam, hoezo? wat geval je ergens terechtkomt waar je niet weet hoe je weer uh, terug moet. Ja, je woont hier nog niet zo lang. Jawel, zeven jaar. Oh, wat een veiligheid. Nou, bedankt. Ik ga nog even naar iemand anders. Wijn, tijd, tuiten. Hallo. Wat neem jij altijd mee? Ja, daar zit je dat hè? Ik ben er eens Wat zit daarin? Uh, geld en pasjes. Nog leuke, spannende pasjes? Nou, als je een Albert Heijn Kortingskaart spannend wilt noemen. Maar ook uh, Giromaat, mijn visitekaartje zit er ook in. En allerlei bonnetjes. Wat voor bonnetjes paard? Wat voor bonnen dan? Nou, van creditcards. Afrekeningen van tanken. Ach, dat vind ik allemaal oh. niet interessant. Die mannen hebben niks leuks. Hoe is een vrouwtje nog? Nee, er is geen vrouw meer die okay, mee. Oké, gaan we terug dat naar de Er was met een snoepiedoos, maar die wil niet zeggen wat erin zit. Oh, een snoependoos. Een snoepiedoos. Een snoepdoos. Snoepje twee. Jammer hè? Oké, okay, ja. Pinka. Nou, tot, tot ja. ja, Ondertussen is aangeschoven. Hoe heet je nou precies? Carmen? Ik heet precies Carmen. En de achternaam bedoel ik? Sars. <laughs> ja, Carmen Sars. Ja. En jij hebt dus alle teksten van, Will van Willeke opgeschreven, je bedoelt van het boek. Ja. ja, ik heb uh, heel erg lang naar haar geluisterd. En ik weet bijna alles van haar nu. Bijna, hoor. Er staat ook niet, echt niet alles staat in het boek, hoor. Er zijn nog een paar geheimtjes. En wil ik, de reden was dus dat je nou eens alles, alles eens even aan de volken komt wilde doen, hè? Nou, de reden dat, dat ik het boek wilde, wilde uit laten komen is... <laughs> is dat er zoveel onzin over me geschreven is. En nog steeds, hoor. Want het, ik heb vandaag weer een aantal bladen gekocht. En ik denk, mijn hemel, het blijft... Wat, wat, wat, wat ligt in gaat... de kiosk? Wat, wat bijvoorbeeld? Wie was ik, nou weer de gelukkige? Ja, ah, nee, dit, ik wil daar niet eens uh, woorden nee, aan, aan maken. het dat dat is zo onbelangrijk. Dat is maar, zo uh, het, ik wilde zien. gewoon een, een, een boek schrijven zo, zo, ja, zoals ik uh, voel en zoals ik denk. En dat heeft karma op een... Uh, meer dan voortreffelijke wijze... Uh, voor mij uh, verwoord en opgeschreven. Dus u zat dan... en vertelde, vertelde, vertelde. En u kan met, met de tekst verwerken? Met uh, ja, Gewoon steno, met een, uh, een vulpen en een blok. Een tekst verwerken dat... Uh, het meeste werk van het hele boek was proberen om met een tekstverwerk om te gaan. Dat ging dus niet. Dus ik heb gewoon een bloknoot gepakt en een vulpen. En ik, ik heb gewoon heel snel mijn eigen steno. Maar, zeg maar. Karl, luister eens, wat was nou de meest indringende passage die je te horen kreeg? Oh, die, die staat er niet in. Oh, ja. Het was met die presidenten. De twee. De, de Mag het, mogen we dat dan wel weten of juist niet? Nee, nee want het nee, krijg... staat er niet in. Nee, want dan, nee, dan, dan wil ik mij wel aftreden. Ze heeft mij beloofd dat ik straks een broodje kroket krijg. Bill maar... Clinton? U was een soort... Broodje kroket? Wacht even, wacht even. Ja, als, ik dat nu, als ik dat nu zeg, dan trakteert ze me niet bij dobbel een broodje kroket. Nou, als je het er bent. toch niet over hebt, vertel dan twee na indringendste passage. Twee na indringendste passage. Toen werd ze ziek. Hé? Leg eens uit. Nou, toen echt de allerdiepste emoties uh, van onderen naar boven opborrelden. Toen uh, moesten we toch uh, ons terugtrekken in de slaapkamer. Want het was zeg maar een algehele reiniging van lichaam en geest. Was het, was, het kwam los? Het kwam helemaal los. En het is het nu Het uit. is ook losgebleven. Zonder schoonlepel. <laughs> Zonder schoonlepel. Maar de kranen open waren open. Ja, absoluut. Nee, het was, was absoluut een, een, een, een, een soort therapie dat, uh, dat er heel, heel veel uitkwam. Want ik dacht dat ik dat al lang verwerkt had. En het zat er allemaal nog. En het zat al er allemaal nog. Al. Had, had Carmen daar wel op gerekend? Kreeg ze daarvoor betaald? Want, ja, <lacht> ja. Je moet dat toch maar... Uh, ja, ja, natuurlijk krijgt ze ervoor betaald. Ja, ze krijgt uh, daar. Maar niet genoeg, hoor. Want het, dit, dit wat zij gedaan heeft, is, is onbetaalbaar. Ja, waarom? Nou, omdat, het, omdat ik vind dat ze het... Uh, ja, dat ze het zo goed gedaan heeft. Ik, ben, ik heb het uh, eergisteren weer eens helemaal gelezen. En ik, ja, ik, vind, ik vind het een, een prachtig boek. Nou, wij hebben het ook gelezen. Het leest makkelijk. Ja, lekker ja, makkelijk. Het leest, het leest lekker weg. Ja. Niet zo inge... Nu het, nu het ja. op een papier staat, is het, is het weg? Is het kwijt voor u? Nou, het is, het is, ik, denk, ik denk niet dat ik het ooit kwijtraak... maar er is wel heel veel opgelost. En, en dat is waar ik, waar ik heel blij mee ben. Dat je, dat je nu... Inderdaad, helemaal los bent van alles en dat je inderdaad gewoon lekker verder leeft en het uh, ja, ja. punt achter het verleden. Ja, het is dat is heel belangrijk. Ja, het is een biografie waar niet de nadruk op het verleden ligt, maar in feite op. Uh, het verleden is gebruikt om te leren en nu gaat het om wat, wat er nog oh. komt wat er komen gaat, wie wil ik er nu is. en Het is ook geen naslagwerk, dat je echt alles op kan zoeken... wat ze ooit gedaan Waarom heeft. Waarom wilt u dan dat dat in druk gaat? Dat <lacht> had toch ook gewoon thuis in het schriftje kunnen blijven? Nee, voor de mensen. In de wereld. Ja, maar ik, ik ben nou eenmaal zangeres. En dat doe ik ook uh, uh, niet alleen voor mezelf. Nee, ook Want, niet alleen uh, onder de douche? En nooit. Ik zit nee? nooit onder de douche. Nee, zit nee. u nooit in huis? Of? Nou, <lacht> nee... Ja, wel als een cryptier, ik kritier, uh, maar ik zing eigenlijk uh, ja, hoewel vanmorgen heb ik wel ja, je zong toch? Je zong vanochtend. Oh, ze wonen ook al gezongen. samen. Ze wonen ook al samen. Dat moeten de bladen horen. De bladen horen. Nee, ik masseerde alleen. We wonen niet samen. Nee, wat dat... zij, zij masseert me namelijk. Ze geeft uh, shiatsu. Uh, en dat, dat, dat is uh, drukpunten uh, drukpunt, uh, therapie. Dat kan zeer doen. doen. En, en... Ja. Oh. Oh. en, en daar begon ze van te zien. Wilke, luister. Mijn zus die had nog een goede tip. Van, want die, we lazen die boeken en al die ellende met die mannen. Het waren ook een beste kerels. ja U hebt er uiteindelijk veel plezier van gehad. Ik wel. ja, precies. ja. Maar... Mijn zusteradvies is nooit helemaal alleen. Misschien is ze wel toe aan een vrouw of een zuster. In plaats van altijd maar zo'n man. Een zuster zou ik wel willen hebben, nou. ja. Het is dat niet Zo uit de grond, nou, ik, nou. Heb, ik, heb, ik heb wel een paar zusjes. Dat Ik denk van, dat zijn mijn zusjes. Dus dat ja, hebt u ja, dat, wel. dat kan het toch? Ja, ja. Ja, je spirituele familie bestaat. Spirituele je familie. Spirituele familie? Ja. Het is niet genetisch bepaald, maar van een ander soort bron. Hebben die dezelfde kleur aura? Ja. Minstens. Maar dan kun je het Kwijnt... mee op de foto, denk ik dan. Maar dat oh. hoeft dan ook niet. Tuurlijk wel, wel, tuurlijk wel. Op een ouderfoto. Nee. Ja, tuurlijk kan je op de foto met je spirituele familie. Hoe dan? Nou, dat doen we gewoon. De spirituele familie zijn mensen die dus niet meteen bloedverwant zijn, maar dus hier en daar zo londer. Ja, maar op, op. Dat, dat kan karma zijn. Dat, dat kan, je kan, je kan zijn. jij zelf Geen zijn. Misschien ik, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, u had het eerst over mij, zag ik. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. nou kan, ja. Ja. Nou, kan, ja. Nou, kan ja. ik me niet voorstellen. Ja. Nee, want bij mij ja. gaan die liedjes terecht in. Ik zou het zeggen zoals het is. Goed. Ja, maar dat vind ik niet leuk voor haar, Kijk. Is het nee, dat is... niet leuk voor haar, maar nee. ja. Ze doet pijn, die dingen. Ze heeft ook geen damestas, en misschien wel. <laughs> misschien is het toch ook. soms niet altijd goed om met hun zuster Zou Nee, nee te dat zeggen. is waar, want soms kijf je ook, dat is ook zo. Ja. Mijn zuster blijf je, Zust hè? zusters blijf ja, zusters, je, Zusters blijf je. Ja, daar is niks aan te doen. Zuster, u <laughs> houdt het draaiboek altijd zo goed bij. Moeten we al gaan lammeren? Gaan oh, ja. wie? Ja, mappie. Ja. Ja, laat me wil ik, dit betekent, dit betekent dat het lammetje gaat beginnen. Ja, dus mag ik even een brilletje opzetten? Natuurlijk, anders wordt het een puinhoop. Ja. Laat allemaal dingen zeggen die er niet staan. Het lammetje Kato. Wat maak je? vroeg het lammetje Kato. De korhoen gaf geen antwoord. Hij hield een stukje elektriciteitsdraad tussen zijn snavel geklemd. Hiermee probeerde hij een roestige spijker vast te maken... aan het uiteinde van een dorre tak die recht omhoog wees. Deze kunstige constructie maakte deel uit van een groter bouwwerk... waarin ook stenen, stukjes touw, een plankje... en zelfs een oude bloempot een rol speelden. Maar het lammetje kon nog geen duidelijke vorm ontdekken aan het geheel. Het ging een beetje alle kanten op. Wordt het een, een nest vroeg ze voorzichtig. De korhoen onderbrak zijn vlechtwerk. Nee, het is geen nest. sliste hij glunderend. Maar het heeft er wel mee te maken. Het lammetje dacht diep na. Um. Wat kon het zijn? Een voederbak, een hok, een bergplaats voor eieren? Het leek gewoon helemaal nergens op. De korhoen werkte dapper door. Hij bevestigde de spijker zo dat de punt naar boven stak. Is het een val? vroeg het lam. Toen ze ook nog een stukje prikkeldraad ontwaarde. Nee, het is voor de bals. sprak de vogel stralend. De paringsdans? Het lammetje herinnerde zich een uiterst onaangename vertoning... die ze ooit had mogen bijwonen. Ja. Uh. Tijdens een repetitie had de vogel ongegeneerd zijn billen opgetild... Ja. Waarbij ze zijn witte onderstaart had mogen aanschouwen. Terwijl hij de meest verschrikkelijke klanken had uitgestoten. Ja, dit alles was bedoeld om een vrouwtje te lokken. Vorig jaar, Vorig jaar was het niet zo'n succes! Zei de koron. Het was te kaal. En er ontbrak gewoon iets. Veren, zei het lam beslist. Wel, nee. Veren is het pun niet. Kijk maar. Weer boog de vogel zich voorover om zijn onderstaart te tonen. Zie je wel. Het lammetje zag van alles dat ze liever niet wilde zien. Maar ze was bang de koron te kwetsen. En ze zweeg. Nee, het kostuum, daar lag het niet aan. Waar het aan brak... Wat was een decor. Oh, en um, dit is een decor? Begreep het lam. Inderdaad. Tegen deze symbolische achtergrond ga ik mijn balts uitvoeren. Het lammetje keek naar het prikkeldraad en de roestige spijker. Um, wat is precies de symboliek? Wilde ze weten? De toren is van ouds. Een vruchtbaarheidszak Ja, maar wat is dit? Dit is de toren, zei de korhoen opgewekt. Ik heb lang gezocht naar waar mijn specifieke talent het best tot uiting komen. Maar nu heb ik mijn trein gevonden. O jee, kan het hem niet zo zijn? Vroeg het lammetje Kato. Dat je gewoon helemaal geen talent hebt? <truh> Nou, dat was een zeer enthousiaste kor. Ja, die, had er, die had er zin in om de bal uit te voeren. Zeker. Zulke enthousiaste uh, mensen die zo kansloos zijn... zult u ook wel meemaken op uw weg naar de top, of niet? Van die mensen die altijd maar weer proberen en dan weer... Kent u dat, Willeke? Er zijn er zat, hè? Er zijn er een heleboel, ja. Nou ja, daar... Zo, ah, ik vond andere. de imitatie van balpsgeluiden ook heel goed. Het is ja, de beste ja. Nou, we hebben, we hebben weken, maanden hebben we naar jullie geluisterd. En we hebben het steeds geprobeerd om het na te doen. Balpsgeluiden, dat doen wij nooit. Dat, dat doen wij nooit. Dat doen wij niet. We we doen doen nou. Het is toch niet te geloven. Je had één Alberti in de zaal en het is meteen dit. Maar wij maken nooit balpsgeluiden. Echt niet. Nou. Um, zuster, zal ik even... Dat, Pak u de cadeaus, Ja, Want we zijn alweer aan het einde van het programma. Ja, wat jammer. Ja. Je kan wel gek worden, zo snel als het gaat. En we hadden zoveel nog willen afvragen. Uh, kom ik toch nog de een keer terug. De hele dames zijn we die aan toe. Nee, de hele dames tas. Oh, kijken. maar goed ook. Haal er even één highlight uit snel. Even een highlight uit de dames tas. <lacht> Pak even wat. Zeg maar, dat kan niet zonder. Ja, de boek. <lacht> nou, ik heb er nog wel één. Nee, dat is te voorspelbaar. Pak eens iets anders, wil Willeke. Ogen dicht, grabbelen. <lacht> parsen. Ze heeft parsen. Oh ja, Oh, dat is zo lekker. Wat is het voor geurtje? Mogen wij ook een beetje? Niet op de voet, niet op de voet. Oh, ja. Dat doen ze op de arm, toch? Wat is het voor geur? O, wat is het voor geur? Dat is een nou, bijna. Dat is en, cabana. Boldoot. <laughs> dat is, is, is 47,11. Ja, toch? Het is het goed lekker. spul. Het is goed spul. Het is lekker, hè? Ja. Kost dat nog... Uh... Dat is heel duur. Oh, ja. kost dat nou nog... Krijg... Ja, ik heb mij twee uit. sproetjes gegeven. Dat vind, <laughs> vind ik fijn. Maar wil ik, waarom, waarom krijgt u dat? Ik krijg wel eens wat. Omdat u willeke bent? Ook. Zijn dat gebeuren dat soort dingen echt, hè? ja Ja. <lacht> maar dan komt u in de bijenkorf binnen en dan zeggen ze... Hier, hier, hier heb je een flesje parfum. Wij krijgen altijd een papiertje. <lacht> ja. De rekening. Oh, de rekening. Nee, nee dit is dit nee, nee, is onzin, maar ik, ik, als ik een cadeautje krijg, ik krijg heel vaak parfum. Een bloem... Uh, Voor de verjaardag? Ook. Nee, dat ze willeke en zeepjes... Gewoon zo. Nou goed, mijn zus staat op te dringen met het cadeau. U krijgt vanavond een primeur. Ja, wij hebben een primeur. Dat is namelijk een, nacht, een chateau nachtzuster. Ja, een fles met onze beeldtenis. Ja, het kost wel wat, hoor. Je moet het laten maken. Ja, wat is nieuw op geweest? Dan hebben we nog een cadeau. Eerst voor Carmen. Dus voor Carmen. Carmen voor de pleegsmet. met. Oh. Altijd handig praat, Je moet As eten you. met mes en vork. Maar daar staan jullie op. Ja, we staan het te plek. Ik kan u in het midden een klein schuurtje. Ik niet, hoor. Ik wil deze. En dan nog een cadeau voor Willeke. Als we dan alleen zitten eten, hebt u toch gezellig. Heb ik jullie. Of we gaan hard in de tijdjes te snel. Dat wekkertje met onze in Ja, over tijd een wekkertje met tevens onze beeldenis. Ach, krijg het niet op het kring. Wat is dat voor een... Ach, ja. Nou, Willeke. Daar wil je wel opstaan, Hartelijk bedankt, Willeke Alberti. Dames en heren. Vanavond Willeke. Hugo Hogeberg, Frank van Kleef, Mattie Poel, Tom ja, Seitz, Klaas van Hulzen, Nora Romanes, Elisabeth Daniela en wij natuurlijk tot de volgende week. Tot de volgende week. Ja, was het maar waar tot de volgende week. Dat geldt zeker wel voor nachtvluchten. Maar helaas niet meer voor deze nachtzusters. Een programma van de VPRO. En deze aflevering werd verrijkt met de aanwezigheid van Willeke Alberti. Eerder uitgezonden in april 1998. De zangeres en actrice vierde afgelopen donderdag haar 66 e verjaardag. Het is bijna één minuut voor zes en dat betekent dat wij zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. Een nieuwe themamaand getiteld Nachtvluchten in actie. In de eerste aflevering journalist Dominique Prins en de uit Somalië afkomstige Zara Abdi Hersi. Zij schreef onder meer mijn vrouw zijn ontnomen over vrouwenbesnijdenis en van de beide dames verscheen dit jaar de onzichtbare dochter. Een adembenemend en schokkend levensverhaal dat de duistere kanten van het leven van een jong Somalisch meisje belicht. In 2004 ontving Zara Abdi Hershi in Den Helder de gemeentelijke emancipatieprijs voor haar strijd tegen vrouwenbesnijdenis, haar rol als vertrouwensvrouw voor Somalische vrouwen en haar actieve betrokkenheid bij diverse op integratie gerichte projecten van het internationale vrouwencentrum. Ja, wij maken ons hier bij Nachtvluchten op Radio 1 op voor een verhelderend en